Het overleg tussen het kabinet en sociale partners... over het beperken van de pensioenopbouw heeft niets opgeleverd. Het plan ligt nog gewoon op tafel. Morgenavond zal de Tweede Kamer erover beslissen. Gisteren bleek dat er in de Kamer harde kritiek is op de plannen... en dat ook de coalitiepartijen VVD en PvdA veel vragen hebben. Waarschijnlijk zullen alleen de regeringsfracties VVD en PvdA... het plan steunen en het dreigt daardoor te sneuvelen in de Senaat... waar het kabinet geen meerderheid heeft. Een Nederlander van Iraakse afkomst is in Irak door veiligheidstroepen in elkaar geslagen. De man uit Duiven is in het land voetbaltrainer en een mishandeling gebeurde na een wedstrijd in Kerbala. Verschillende bronnen melden de NOS dat Mohammed Abbas in coma in een ziekenhuis ligt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Een speler van zijn team zou na afloop van de wedstrijd zijn lastiggevallen gevallen door antiterreureenheden. Abbas zou het voor hem hebben opgenomen en werd daarom zelf mishandeld. De man heeft een Nederlandse nationaliteit en was trainer van een amateurclub in Duiven. Hij is naar Irak teruggegaan omdat hij daar een club op veel hoger niveau kan trainen.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 BB verkeersinformatie is dat een file door werkzaamheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen het Ringvaartaquaduct en hoofddorp 2 kilometer en op de A28 Utrecht richting Amersfoort ook een file door werkzaamheden. Er zijn maar twee, er zijn twee rijstroken dicht bij Afrit en Dolder tussen Knoop het Rijnsweert en Afrit en Dolder 4 kilometer file. En doordat twee auto's over de kop zijn geslagen over de, op de A67 Eindhoven richting Venlo... is de weg dicht tussen Asten en Afrit-Liesel. Er is een uh, omleiding voor de richting Venlo via de borden U58.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 De finale vindt plaats op zaterdag 29 juni in Lantaren Venster tijdens de Jazzdag en North Sea Roundtown in Rotterdam. Voor meer informatie en nieuws ga naar europeanjazzcompetition.com. Competition.com. de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is langs de lijn van dinsdag 25 juni met de uitspraak in de zaak Rasmussen. De Rabobank-wielenploeg kreeg tot ieders verbazing gelijk van de rechter. Zometeen praten we erover met Gio Lippens. U hoort ook de reactie van een verbaasde ploegbaas van toen, Theo de Rooij. Het was opnieuw geen gelukkige dag voor het Nederlandse tennis op Wimbledon. Drie Nederlanders gingen totaal kansloos onderuit. Gelukkig was er ook één lichtpunt. Igor Sijsling, de redder van het Nederlandse tennis vandaag. Ik begrijp dat het zo is, alleen uh, voor mij voelt het niet zo. Ik, uh, ik kom hier voor mezelf en ik vind het leuk als de rest het goed doet. Maar de rest deed het dus niet zo goed. We praten u zo bij en dat doen we met Mark Brasser vanaf Wimbledon. Vandaag precies 25 jaar geleden. U weet het waarschijnlijk nog heel goed. werd het Nederlandse elftal Europees kampioen. Straks de laatste en lange aflevering van onze EK88-serie. En we zijn bij Ajax. Want het nieuwe seizoen is begonnen voor de landskampioen met de eerste training. En Frank de Boer zag zijn topspelers nog niet vertrekken. Ik kan nu zeggen, ja, we hebben nu nog alle spelers uh, binnenboord. Maar dat kan zomaar over een week, maar dat kan ook over een maand uh, of anderhalve maand. Ver, verder kan het heel anders zijn. De trainer van Ajax zometeen uitgebreid over komend seizoen. Dat en meer in Langs de Lijn. Michael Rasmussen is tijdens de Ronde van Frankrijk van 2007 terecht ontslagen door zijn werkgever, de Rabobank-wielenploeg. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Rasmussen had wellicht om dopingjagers te ontwijken... gelogen over zijn verblijfplaatsen voor die Tour. Een opmerkelijke zaak, een opmerkelijke uitspraak... ook die om een nadere toelichting vraagt. En daar is Gio Lippens hiervoor. voor, Gio. Want dit staat haaks op een uitspraak van ook alweer jaren geleden, uit 2008. 2008, toen heeft de rechter bepaald dat Rasmussen onterecht zou zijn ontslagen... op staande voet door Theo de Rooij in die Tour van 2007. En hij kreeg toen een schadevergoeding toegewezen van 700.000 euro. Daar was Rasmussen niet tevreden. Mee. Hij is een hoger beroep gegaan. En Rabobank, hè, de veroordeelde in dat geval, is ook een beroep gegaan. Ja, en nu zie je ineens dat het eigenlijk totaal gekeerd is. Dat het totaal ja. anders is dan de uitspraak van toen. Is jou duidelijk geworden waarom? Ja, uh, de rechter heeft puur gekeken naar ja, de juridische basis van het ontslag. En de juridische basis, het draait eigenlijk maar om één vraag. Heeft uh, Rabobank, heeft de leiding van Rabobank, het management, Theo de Roy dus... hebben die geweten van het feit dat Rasmussen niet in Mexico zat, maar in Italië. Daar draait eigenlijk alles om. Hè? Want ja. ze verweten, Rasmussen, dat hij gelogen had over zijn verblijfplaats. Had alles te maken met het mogelijk ontduiken van uh, dopingcontroles. Uh, en... Uh, ja, Rasmussen kan niet hard maken dat Rabobank dat geweten heeft. Of dat niet geweten heeft. Daar ja, gaat het namelijk ja, om. Precies. En ja, men heeft geoordeeld op puur op juridische gronden, puur op basis ook van de getuigenverhoren daar, dat de zaak zo in elkaar zit, dat Rabobank er niet van geweten heeft. Ze hebben zich helemaal niets aangetrokken van alle publiciteit, die natuurlijk de afgelopen winter is geweest. Kijk maar naar het rapport Zorgdragen, maar ook naar de eerdere bekentenissen, ook van renners uit die Rabobankploeg, opmerkingen van mensen in de media. Uh, daar hebben ze zich niks van aangetrokken. Ze nee. zijn puur afgegaan op wat ze in de rechtszaal geworden maar hebben. Maar toch zou je zeggen dat die rechter in 2008 dat dan ook gedaan heeft. Ja, maar die is niet zo ver gegaan in dat onderzoek. Die heeft gewoon gekeken naar... Uh, ja, wat is er nou gebeurd in 2007, in die uh, juli-maand. Uh, en ja, blijkbaar hebben ze toen op basis van minder onderzoek... en minder getuigenverhoren, hebben ze toen uiteindelijk besloten... van ja, het is wel heel erg snel gegaan, dat ontslag. En Rabobank had er wel van kunnen weten. Nou, goed, dat heeft Rasmussen dus... Uh, ja, uh, of dat heeft Rabobank met succes aangevochten. Het ja, raar is inderdaad dat je zou verwachten... dat juist dit jaar, na al die bekentenissen... maar vooral ook na wat Rasmussen allemaal nog meer verteld heeft... Ja. Hè, in de rechtszaal... Uh, dat ze misschien nog wel veel meer tot de uitspraak zouden komen... dat, dat Rabobank het heeft geweten. Dat hadden heeft geweten. allemaal verwacht. Ja. Ja, en, en laten we eerlijk zijn, uh, eigenlijk de, de, de, de meest... Uh, gehoorde verwachting op dat moment was toch wel van... Ah, er komt dadelijk een middeling, hè? er komt een, uh, een compromis uit... en uh, ja, beide partijen moeten maar eens om de tafel gaan zitten... en dan krijgt er nog een bedrag mee... en dan is het klaar, maar niet die 5,6 miljoen euro. Maar ja, men heeft echt totaal de andere kant op geredeneerd... en gezegd van nee, uh, Rasmus is zelf alleen verantwoordelijk geweest... voor zijn eigen ontslag, omdat hij gelogen heeft... tegen de leiding van Rabobank. En wat ik al zeg, ze hebben zich niks aangetrokken... van alle rapporten, van alle publiciteit... omdat ze zeggen, dat is niet in de rechtszaal... Uh, ja. Daar is dus ook verder gekomen. niks over gezegd. Ze hebben zich puur toegespitst op die ene, eigenlijk hele kleine vraag. Ja, een heel klein leugentje. Was het een leugentje? Ja, dan ja. nee. En zij vinden dat Rasmussen de volledige verantwoordelijkheid heeft voor die leugen. En uh, dat hij daardoor ook terecht door Theo de Roy op staande voeten toeruit is gemikt. Ja. In dat jaar. Theo de Roy, de naam is gevallen, destijds directeur van uh, die rabo ploeg Heeft dus na zes jaar toch zijn gelijk gekregen. Aan Edwin Cornelissen vertelde hij dat er een last van zijn schouders is gevallen. En dat hij opkeek van de uitspraak. Ja, ik was toch al enigszins verrast over de uitspraak. Ik had wel ergens toch een, een uitspraak verwacht in het midden. Maar ja, het blijkt toch wel na één kant helemaal te zijn doorgeslagen. Ja, was dat mogelijk geweest? Een uitspraak in het midden? Wat, wat, wat had ik me daarmee moeten voorstellen? Nou ja, dat de, de ene partij de andere partij nog wat, wat had moeten betalen... of dat er ergens een afweging was gemaakt tussen belangen. Maar ja, de rechter is heel erg duidelijk geweest. Precies, heeft Rabo in het gelijk gesteld. Um, hoe voelde dat voor jou aan? Nou, ik had vandaag sowieso... ...rekening gehouden met de afsluiting van een voor mij soms hele moeilijke periode van zes jaar. Want uh, ja, het is toch een hele zware beslissing geweest destijds. Een hele zware periode. Ik heb ook een enorme verantwoordelijkheid genomen. Ik heb ook een grote beslissing genomen. En daar ben ik nooit voor weggelopen. Ook al lijkt dat we in de beeldvorming dan wel anders te zijn geweest. Maar ik heb dat echt volledig op mezelf geprojecteerd. Ik heb die beslissing genomen, die verantwoordelijkheid... Nou, ik heb ook uh, zes jaar lang uh, getuigenverklaringen moeten afleggen... voor rechtbanken, rechtshoven gestaan, commissies. En ik hoopte vandaag die punten te zetten. En die is gezet. En nou ja, Als het op deze manier kan, is het prima. Maar ik wil vooral verder met mijn toekomst en uh, het verleden achter me laten. En ja, kijk, het is al veel te veel over het verleden gegaan. En we moeten met het heden en de toekomst bezig zijn. Ik, ik moet mijn energie uh, steken in... In mijn fietsenbedrijf en de dingen die toe doen. En niet uh, in die zaken van het verleden. Dus is het dan met name opluchting? Voor mij is het wel een opluchting, ja. en uh, Ik wil ook zeker niet denken in termen van winnaars of verliezers. Want uh, in mijn optiek hebben we eigenlijk alleen maar verliezers gehad. Zeker de wielersport. Uh, daar ben ik niet blij mee. Maar ik ben wel blij dat, uh, dat ik nu een punt kan zetten. Die afgelopen zes jaar, die periode, heeft het jou veranderd als mens? Um, ja, ik, ik, ik, mm, ik heb altijd wel geprobeerd om bij mezelf te blijven en, en, en niet doorlaten te veranderen. Uh, maar ontegenzeggelijk heb je wel je momenten dat je denkt van ja, je, je, bent, uh, ja, je bent je onbevangenheid helemaal kwijt. En, uh, eh, wat het vooral met mij heeft gedaan is dat ik, dat ik soms ge, gewoon het gevoel had dat... dat Hetgeen wat ik in de wielersport gedaan heb, vooral een stukje een beetje werd uitgegumpt met een vlakgommetje zo, Van Dit kan toch niet waar zijn. Rasmus, heb jij daar nou nog contact mee gehad op enige manier? Nee, ik heb, ik heb met hem geen contact. Ja, goed, we hebben elkaar gezien tijdens de rechtszittingen, maar dat waren, dat waren dan korte, korte uitwisselingen van blikken. En voor de rest niet. Hoe ben je tegen hem aan gaan kijken gaandeweg dat traject? Iemand die gewoon. Vol gaat voor het resultaat, om het even wat het kost dus. En daar gaan dan mensen soms over grenzen. Ook in de rechtszaal? Ja, goed, uh, het is zijn keuze geweest. Ja. Tot slot nog eventjes. Um, het, het boek van de NRC-journalisten, uh, waarin er ook werd uh, gesproken over de bloedmachine... Hè, die Rabo zou hebben aangeschaft. Daar was je nogal verbolgen over, liet je in het tweet weten. Ja, goed, ik heb gewoon zes jaar... Heb ik gewoon mijn fatsoen gehouden en mijn eigen rustig gehouden... maar je bent ook maar een mens. En op een gegeven moment zeg je, ja, maar moet, er, moet je dan maar alles accepteren... wat er wordt, uh, wordt geëtaleerd en wordt voorgeschoteld en verkocht als waarheid. En uh, ja, toen schoot ik even uit mijn slof, maar... Ik ben er ondertussen wel achter dat uh, gelijk hebben een groot goed is. En dat weet je ook. Maar dat gelijk krijgen nog een heel ander pamouw is. Dus, je suggereerde wel uh, ja, dat je wellicht juridische stappen zou ondernemen... maar ik lees uit je woorden dat je dat uiteindelijk toch niet gaat doen... Ja, maar goed, ten koste van wat? Ik ben nu zes jaar verder. En ik ben blij dat ik hier een punt achter kan zetten. En eigenlijk, de uitslag van de zaak is natuurlijk prima. Maar als het anders was geweest, had ik die punt ook wel gezet. Dus ik denk dat het voor mij heel hoog tijd is om hier een keer een punt achter te zetten. En dat ga ik ook doen. Aldus Theodoroy. Nou, Gio, ik denk dat de twee journalisten van het NSC geen zaken hoeven te verwachten. Wat denk nee, jij? Uh, ik denk het ook niet. Is uh, dat dan opmerkelijk? Ja, dat is wel opmerkelijk. Hij verpakt het natuurlijk in mooie woorden... maar eigenlijk geef je daar misschien toch wel een beetje dan je ongeluk Ja, Dat weet toe. ik niet. Of dat hij het gewoon helemaal zat is. Hè? Want dat, dat blijkt toch eigenlijk wel uit dit hele verhaal. Die zes jaar, uh, ja, die beschouwt hij zelf als de zes zwaarste jaren van zijn leven. En uh, ik heb ook het idee dat hij nu ook naar deze uitspraak... je kunt merken hoe opgelucht hij is dat hij eigenlijk zoiets ja, heeft van, je, laten we er een dikke streep onder zetten. Ja, goed, hij hoeft het geld niet zelf te betalen. Ik bedoel, zijn werkgever zou ja. aansprakelijk worden gesteld. Maar het, ja, het, het heeft, natuurlijk heeft hem dat, dat aangetast in, in zijn eergevoel en alles. Dus ik kan me zo voorstellen dat hij nu denkt, weet je wat, die hele zaak met dat verhaal over Bogend en over de, de, de, de bloedmachine. Laat het maar lekker zitten. Ik, ik ga niet meer knokken. Ja. En in deze zaak Rasmussen, is dit een beetje eerherstel of gaat dat te ver? Ik vind dat wel ver gaan hoor, eerherstel. Uh, je merkt zelf al dat hij niet had verwacht dat het tot zo'n uitspraak zou ja, zijn gekomen. Maar ja, wie wel Roy, eigenlijk? Nou ja, net als wij allemaal uh, had de Roy ook eigenlijk wel... Voor, ah, die rechters die gaan gewoon in het midden zitten, maar die komen daar nooit helemaal uit. Dat heb je vaak met arbeidsconflicten. En uh, dan, dan wordt er gewoon gezegd, weet je wat, uh, we gaan op de helft van het bedrag zitten dat geëist is. En uh, we komen daar wel uit. En hij is ja eigenlijk oprecht verbaasd over het feit dat hij en... Zijn ja. uh, voormalige werkgever. Uh, ja vo voorkomen in het gelijk worden. En je mag Schad, het natuurlijk niet zeggen. Over... Maar, maar zou dat kunnen zijn omdat hij wel beter weet. Ja. Dan wat deze uitspraak zegt. Ja ja ja. ja. Ik, ik, ik, ik, durf, de, de, ik zou het willen zeggen. van, Ja ik, ik heb wel vermoedens dat ze meer hebben geweten. En dat hebben we tijdens die rechtszaak. Hebben we dat meermalen ook gezegd. Ja. Maar ja zo'n rechter oordeelt. En uh, ik, bedoel, ik zou niet graag op de stoel willen zitten. Van, uh, van dat hof in Arnhem. Want die moeten uiteindelijk die knoop uh, doorhakken. En eerlijk gezegd. Bijna iedereen die daar in die rechtszaal zat. Die zou op een gegeven moment hoofdschudden naar elkaar. Te kijken van jongens, hoe kunnen ze hier ooit chocola van bakken? Nou ja, en dit hebben ze er uiteindelijk van gemaakt. Ja, maar ja, zij moesten wel. Zij moesten natuurlijk zij moesten met een uitspraak komen. Ja. Uh, uiteindelijk alleen maar verliezers dus in deze ja, zaak? Zeker. Ja, zeker. Uh, ja, we weten allemaal hoe het met Rabobank is afgelopen. En het wielrennen, ze zijn eruit gestapt. Uh, natuurlijk zijn zij ook beschadigd geraakt. En natuurlijk blijft er toch die zweem nog steeds om me heen hangen. Om die ploeg. En we weten ook allemaal door alle bekentenissen. Want dat mogen wij wel meenemen. Uh, als, als, als, als media. Uh, en het publiek mag dat meenemen. Natuurlijk, dat hele verhaal ligt gewoon op straat. En, en, en het, het georganiseerde dopinggebruik in die tijd. Is toch wel redelijk uit de doeken gedaan. Ja. Dus laten we eerlijk zeggen dat, dat we weten wat voor duistere periode dat is geweest ja. in de tijd bij Rabobank. Dus Rabo is ja, slachtoffer, is beschadigd. En Rasmussen krijgt zijn centen niet, sterker nog. Die moet nu gaan dokken. En dat, ja, dat lijkt me voor hem ook wel een flink probleem. Want... Ja, want deze zaak is nu wel echt afgelopen. Is het hiermee klaar? Nee. Uh, oh jee. Rasmussen kan nog, uh, Rabo zal dat zeker niet doen... maar Rasmussen kan nog naar het Hof van Cassatie. En die kan dus nog in het allerhoogste beroep gaan. En dan is het ook definitief ja. afgelopen. Maar, maar dat betekent uit... volgens mij niet dat dan alles weer echt over moet, toch? Ofwel... Nee, volgens mij gaan die de stukken op basis van wat ze nu hebben... gaan ze opnieuw bestuderen. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen, zo, zo geweldig goed zit ik niet... in het hele juridische werk om te zien wat er gaat gebeuren. Maar, maar in ieder geval, hij heeft nog een beroepsmogelijkheid. Oké, okay, we wachten het af. Gio Lippus, dankjewel. dank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 Het was destijds de eerste hit van Daryl Hall en John Oates' Rich Girl. Het was net als gisteren, beltjesdag voor de Nederlanders op Wimbledon. Michaela Krajicek was na 1 uur en 7 minuten al klaar. Arans Karus na 1 uur en 21 minuten. En hield zij het nog lang vol, want Timo de Bakker was na 1 uur en 11 minuten al klaar. Mark Brasser. Goedenavond. Ik Goedenavond, zeg er nog goed bij de avond bij, want we hadden ook nog Igor Seisling. Uh, die deed het met overtuigende cijfers tegen de Amerikaan Alex Kuznetsov. Hij wel door naar de tweede ronde. Was dat een goede wedstrijd? Uh, nou, Igor was zelf na afloop nog niet eens uh, zo goed te spreken over zijn eigen spel. Uh, het was ook zijn eerste wedstrijd op gras. Vorige week, nou ja, goed, vorige week Rosmalen ziek geweest. Hè? Dan, daar, heeft hij, daar heeft hij niet gespeeld. En uh, ja, het in Kuznetsov, wat dat betreft, een lekkere loting. Een jongen kwam uit het kwalificatietoernooi. Ja, die had al wel een aantal wedstrijden hier in Londen, wat graswedstrijden in de benen. Uh, het kan nog beter. Het zal beter moeten ook uh, als je kijkt naar wie die in de, tegen wie hij in de tweede ronde speelt. Dat is de Canadese uh, Raunitsch. Nou ja, dat, dat, dan zal hij zijn niveau uh, zal omhoog moeten. Maar het was, het was degelijk. Het was uh, goed serverend. Alhoewel toch ook wel weer veel, uh, wel een hoog aantal uh, dubbele fouten. Zat, het zat tegen de tien dubbele fouten aan. Maar hij brak steeds vroeg in de set. In alle drie de sets had hij meteen een vroege breekvoorsprong. Ja, dan ga je natuurlijk ietsje losser, ietsje vrijer spelen. Dan is de druk er een beetje af. Ja, in alle drie die sets hield hij die breekvoorsprong uh, vast. En uh, ja, uiteindelijk toch... In straight sets, gewoon gezien de omstandigheden en zijn ziekte van vorige week. Gewoon, hoewel hij zelf nou, nogmaals niet helemaal tevreden was, gewoon een goede overwinning. En dus noemen we Igor Sijsling vanuit Oranje Oogpunt de redder van de dag. Sijsling zelf daarover? Uh, nou ja, ik begrijp dat het zo is, alleen uh, voor mij voelt het niet zo. Ik, uh, ik kom hier voor mezelf en ik vind het leuk als de rest het goed doet. Maar uh, in principe uh, ben ik gefocust op mijn eigen ding en uh, ik ben blij dat het vandaag gelukt is. Ja, straight sets tegen Kuznetsov. Het uh, zag er redelijk makkelijk uit. Uh, ja, nou ja, zo voelt het nooit. Maar uh, het was zakelijk. Ik speelde niet heel erg goed. Ik speelde ook niet, uh, niet slecht. En uh, ik brak hem gewoon vroeg in, in alle drie de sets. En, en dat uh, tennis dan wel lekker. Ja. Ja, en jij natuurlijk niet gespeeld. Vorige week Rosmalen niet. Uh, buikgriep gehad. Uh, helemaal geen last meer van. Nee, uh, ik voel me goed. Ik, ik merkte wel dat ik een beetje spiertonus kwijt was. Uh, maar mensen thuis spiertonus. Ja, sorry. Dat ik, uh, gewoon, uh, ik, had, ik had heel veel bed gelegen. Dus, uh, dus uh, je spieren zijn wat uh, afgeslapt. En uh, ja, dan moeten ze weer even op gang komen en weer even wennen aan alle, aan alle arbeid. Dus, uh, maar ja, nu voel ik me goed. Gisteren heb je met Djokovic getraind. Hoe gaat zoiets? Wil hij graag dan met jou trainen? Of, of, of hoe gaat dat? Onze trainers die, die hadden contact gehad. En uh, hij, hij wilde trainen met mij. Dus uh, ja, dan wil ik ook graag trainen met hem. Leer, leer je daar dan nog iets van? Kijk je hoe hij dingen, bepaalde dingen doet in die training? Ja, absoluut. Ik, ik kijk veel, uh, veel naar de overkant. Meer dan normale training. Uh, en en je, je probeert gewoon uh, te zien wat hem zo goed maakt. En, en dan valt je ook wel een aantal dingen op. Maakt hem zo goed? Nou, ik vind bij hem altijd uh, mooi om te zien hoe hij reteneert. Het is gewoon uh, ongelooflijk hoe hij uh, elke keer op je eerste service weet, uh, weet te anticiperen... en ook weet te timen en, uh, en elke keer de bal uh, terug in het spel brengt. Igor Sijsling, op het laatste over Novak Djokovic. Ja, dat is volgens mij, Mark, niet alleen maar leuk om even een potje te tennissen met Djokovic. Maar dat zegt ook wel wat hè, als de nummer 1 van de wereld met jou wil inspelen. Trainen ja, dat nee, dat is inderdaad zo. En Djokovic zal zijn uh, sparringpartners uh, nou niet zomaar kiezen. Die zal hij, dat dat zal hij echt wel een beetje uitkiezen. En, en, en ook van goh, ik heb nog nooit die Sijsling. die komt dan zo nu richting de top 50 en uh, daar heeft hij dan uh, nog niet tegen gespeeld. En dan nou ja, goed, hij weten dat hij goed serveert dat hij wel goed op snelle banen speelt. Ja, en dan is het voor Djokovic ook wel dat heeft Federer in het verleden ook wel eens gedaan wat met Nederlanders getraind. En dan weten ze toch ook een beetje van nou, mocht ik een keer tegen hem komen te staan, wat, wat, wat heb ik dan, uh, wat voor vlees heb ik? dan in de Kuip. Wat zijn de jongens zijn sterke punten en zijn zwakke punten? Nou ja, Igor natuurlijk goed serveren. Daar kon uh, Novak lekker zijn returns op oefenen en zo. Dus dat is een welbewuste keuze geweest van, uh, van Djokovic inderdaad. Ja, en ook verdiend wat Zeisling betreft en zijn ontwikkeling die heel gestaag is hè, door de jaren heen. Ja, dat wel. We hebben natuurlijk wel gezien uh, Roland Garros. Kijk, we moeten nu, omdat hij hier de tweede ronde haalt... Uh, nou ja, niet, niet denken dat, het nou ineens, dat hij bij de wereldtop hoort. Nee, zeg maar, ja, maar hij haalt die tweede ronde tenminste. Hij haalt die tweede ronde in ieder geval wel. Had natuurlijk van alle Nederlanders ook wel uh, de, de meest makkelijke loting. Dat, dat moet er wel bij gezegd worden. Uh, we hebben natuurlijk op, op, op Roland Garros een paar weken geleden gezien... dat hij dat fysiek uh, nog wel tekort komt. En dat hij daar nog heel veel stappen te maken heeft. Maar goed, het gaat inderdaad gestaag. Uh, en, en hij maakt kleine stapjes. Nou, hij staat nu voor het eerst weer hier in de tweede ronde op Wimbledon. Dat, dat was hem ook nog niet gelukt. Dus inderdaad, dat, dat gaat de goede kant op. Alhoewel het, uh, het inderdaad fysieke gedeelte... dat zal nog veel uh, beter moeten... wil hij weer het volgende stapje gaan maken. Dan de andere drie Nederlanders. En dan zakt mijn stem, want dan gaan we in mineur. Timo de Bakker, 6-1, 6-3, 6-2. Hij verliest van James Blake. Dat was ooit geen schande. Vandaag wel? Nou, het is vooral de manier waarop, uh, waarop hij verloor. Uh, ik heb drie sets met, met, met stijgende verbazing. Uh, met verwondering. En af en toe ook met nou, afschuw, is misschien een groot woord te kijken. Maar ik had uh, nou niet het idee dat Igor. of dat uh, Timo wist uh, waar hij mee bezig was. Er zat totaal geen idee achter. Hij straalde totaal niks uit. Hij, zijn service, wat normaal toch een machtig wapen is. daar kwam helemaal niks van terecht. En dan ja, heeft Blake inderdaad heeft goed gespeeld. Maar uh, Timo, het was, het was bij Vlaar. Gênant om te zien hoe hij over de baan bewoog. Hij zei na afloop ook van ja, ik, ik baal van mijn houding op de baan. Ja, nou goed, als je daarvan baalt, heeft hij waarschijnlijk op dit moment niet de kwaliteit in huis om, om, dat, om dat om te draaien, om die houding op de baan te veranderen, om een, in een positievere houding en misschien ja, een, een, een houding waardoor zijn, zijn tennis beter wordt en waardoor hij misschien James Blake toch een partij kan bieden. De sneuvelde een record. Op dit moment is het ja, ontzettend moeilijk verhaal met Timo de bakker. Totaal geen vertrouwen. Uh, geen coach die hem kan sturen. Hij wordt dan nu begeleid door, door Mats Merkel. Dat is dan een, een trainer waar hij in het verleden ook wel eens mee heeft samengewerkt. Die begeleidt hem dan tijdens de, vanuit zijn sponsor. Begeleidt hij hem tijdens de Grand Slam toernooien. Die was er ook bij op, op Roland Garros. Maar ja, goed, daarna is Mats Merkel is weer weg tijdens de andere toernooien. Er staat Timo er weer alleen voor. Uh, geen coach. Misschien geen geld om een coach te betalen. Hij zal heel bewuste keuzes nu moeten gaan maken. Uh, hij heeft het in de Challengers uh, zijn blessureperiode is hij nou, redelijk snel en goed teruggekomen van plaats 400 naar plaats 100 door kleinere toernooien te spelen en daar goede resultaten te boeken. Dat kon hij dan eh, nog allemaal wel aan. Maar ja, op dit niveau eh, en nu zo rond de top 100 van de wereld ja, blijkt hij het toch allemaal eh, niet aan te kunnen en is het niet de Timo de Bakker die we in 2010 gez gezien hebben die hier drie keer, eh, nou ja, drie keer de derde ronde van een Grand Slam toernooi haalde. Het is, het is, ja, het is, het is een hopeloos verhaal. Hij zegt zelf ook, ik, ja, ik, moet, ik moet er maar eventjes tussenuit en kijken wat ik, uh, wat ik moet gaan doen. Dan gaan we naar Michaela Krajcik. Die uh, ging met 2 keer 6-1 onderuit tegen wereldtopper Nali. Dat is de nummer 6 van de wereld. En dat was dus op zichzelf niet heel verrassend, vond ze zelf ook. Ja, nee, het was ook kans. Ze was gewoon veel beter. En uh, ik denk ook al had ik mijn beste tennis laten zien. En misschien nog beter dan mijn beste tennis. had ik misschien vandaag zelfs verloren. Dus ze was gewoon veel betere speelster. En er valt helaas niet veel meer op te zeggen. Dus. Um, ook in Rosmalen zei je van de week ook: ik, ik, ik hoor misschien wel in de top 50. Uh, heeft deze wedstrijd daar verandering in gebracht of niet? Nee, kijk, ja, dat kan gewoon. Zo'n wedstrijd kan je zelfs van iemand die in de top 100 uh, verliezen. Misschien niet zo dik, maar dat kan gewoon. En ja, maar weet je, de top 10-sponsor is gewoon net wat andere, ander niveau. En dat liet ze vandaag zien. Als ze als, als dus on fire is, gewoon. En uh, nou, ik denk nog, stel, nog steeds over mezelf dat ik uh, toch al in de top 50 tot 100 uh, thuis hoor. En dat heb ik denk ik ook laten zien vorig jaar toen ik uh, to, uh, natuurlijk, uh, als het niet door mijn knieblessure was geweest, was ik al iets van 70, 60 of zo. Dus ja, dat, ik denk dat ik dat, uh, dat ik dat niveau sowieso heb. Maar ik moet nu gewoon veel, veel toernooi spelen, gezond blijven, veel wedstrijd spelen. En ik hoop volgend jaar uh, revanche te nemen. Al dus Michele heb jij vandaag ja, die twee games die ze dan won... of misschien ook in die andere twaalf games, Mark, gezien dat ze op de weg terug is? Uh, nou ja, ze is sowieso op de weg terug. Ze zegt zelf Nali was on fire. Daar heeft ze volkomen gelijk in. De, de Chinezen 29 winners. Voordat Krajcik die maar iets van 7 of 8 onnodige fouten maakte. Dus op zich inderdaad niet heel... Maar ja, niet veel meer kon ook splecht. niet in nee, zo nee, weinig de, games. Nee, nee. We, nou ja, goed. maar Voordat uh, uh, Misha de fout, Michiel de fout kon maken... had Nali bij wijze van spreken ja. al uh, de winner gemaakt. Twee per game, dat is toch wel een aardig gemiddelde. Ja, het, het, het is moeilijk met Krajcik. Ze heeft lang niet gespeeld, zeven maanden niet gespeeld... Rosmalen was weer de, de eerste toernooi op WTA-niveau. Eh, ze heeft nog een enorm lange weg te gaan. Dat weet ze zelf ook. Eh, er zaten aardige dingen in. Aan de andere kant, ja, de service wat, wat, wat in Rosmalen dan wel goed liep... dat liep vandaag dan weer totaal niet. Waardoor ze geen druk kon zetten en waardoor Nali vrij makkelijk won. Dus ze is op de weg terug. Eh, en ik, misschien in haar hoofd gaat het allemaal sneller dan, dan dat het gaat. Ik denk dat ze nog wel een, een lange weg te gaan heeft. Ja, dan tot slot. Niet om heel negatief te willen zijn... maar dat is dan toch wel het meest negatieve verhaal van allemaal... Aranska Rus, die al niet eens meer weet hoe het is om te winnen... Nee, dat is een beetje het verhaal met hetzelfde verhaal als Timo de Bakker. Totaal geen vertrouwen, 17 wedstrijden, WTA-wedstrijden dit jaar verloren. Dat is een negatief record, er werd vandaag door de WTA bekendgemaakt. Uh, en, en, en, en, en, uh, nou, dus, ze komt op gelijke hoogte met een speelster die dat in de jaren 80 heeft gedaan. De laatste overwinning is ergens van augustus vorig jaar van Aranska. Uh, totaal geen vertrouwen, uh, uh, doet het niet de goede dingen op de goede momenten. Ja, ze zal een stapje terug moeten, uh, dat, dat gaat ze automatisch vanwege uh, haar ranking. Zal ze naar de challengers moeten en hopen dat ze daar rondes doorkomt. En hopen dat ze daar dan weer het vertrouwen terugkrijgt. Dat ze weer naar boven kan kijken. Maar het is, ja, het is, het is, het is treurig. Ze werkt hard, zegt ze. Um, uh, maar het, het, het is in haar spel: is het, is het niet terug te zien. Ik sprak haar ouders van de week die zeiden, nou gelukkig heeft ze nog wel altijd lol erin. Ze heeft het plezier nog wel. Nou ja, dat is dan goed. Maar ja als de resultaten uitblijven, ze zit in een negatieve spiraal waar ze gewoon niet uitkomt. En, en, en dat, is, ja, dat is ontzettend zonde. Ja dan tot slot nog een Even kijken naar wat buitenlanders, Mark. De beide nummers één van de wereld hebben we vandaag voor het eerst in actie gezien. Is maar even bij de mannen. Het trainingsmaatje van Igor Seisling. Wat ja. voor indruk maakte Novak Djokovic op jou? En dat is belangrijk om te weten nadat we hebben gezien dat Federer heel makkelijk won. Murray ook redelijk makkelijk en dat Daal naar huis is natuurlijk. Ja, nou wat nou Novak Djokovic met Florian Maier... een speler uit de top 40... een iets lastigere tegenstander dan Federer had met Hanescu... Uh, bleek ook wel 6-3, 7-5, 6-4. Uh, geen setverlies voor Novak Djokovic. Sterk op de belangrijke momenten. Sterk aan het einde van de set als het erom ging. Dus Djokovic, daar kan je van zeggen... Uh, niet zo makkelijk als Federer qua setstanden, Maar hij heeft laten zien dat hij scherp is... En, en dat hij er staat op de momenten dat het moet. En dat is, en dat is belangrijk. Ja, en bij de vrouwen Serena Williams... 6-1 en 6-3 tegen de Luxemburgse Minella. nou Overtuigend optreden, uh, business as usual, kunnen we zeggen, voor uh, Serena Williams. Uh, David Ferrer hebben we ook nog op het centrakoord gezien. Die noemen dan ook nog heel eventjes in vier sets door tegen de Argentijn uh, Alund. Setverlies, wat Ferrer in Rosmalen vorige week niet lukte, lukt hem hier wel. Hij overleeft de eerste ronde. Dus ja, eigenlijk kan je zeggen dat, dat de topspelers vandaag uh, deden uh, wat ze moesten doen. Mark Brasser vanaf Wimbledon. Uh, aardbeien nog? Of uh, uh, gewoon toeg. een diner? Een diner, ja. Oké, okay. eet smakelijk. <lacht> en tot morgen. Het is uh, tijd voor uh, de laatste aflevering. Letterlijk de finale aflevering van onze dagelijkse serie. Eindelijk was het dan zover. Precies 25 jaar geleden, op 25 juni 1988... speelde het Nederlands Elftal weer een finale in een groot toernooi. Na twee WK's, dit keer op het EK. Het werd een van de meest historische dagen in de Nederlandse sportgeschiedenis. Nederland werd gek van vreugde... We krijgen een uitgebreide bijdrage van Robert Meder en Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is zaterdag 25 juni, de finale. In het Olympisch Stadion in München speelt het Nederlands Elftal tegen de Sovjet-Unie. Geleden toen ik als vrouw uh, van Ruud Geels, hoe gek het ook klinkt, hier naartoe reisde, maar Lida Geels durfde toen niet te vliegen. En toen men in de tijd van de KVB een rijtje aangeboden, toen zei Ruud, ik was net beginnend journalist, van ga jij dan mee? En ik heb later nog keer in die beelden gekeken, dat was dus 14 jaar geleden. En ik zat tussen de spelersvrouw in te janken van geluk bij de 1-0 penalty en later te huilen van ongeluk. Ik had verschrikkelijk lange bakkenbaarden en een volle borst met haar. En hoe was ik met jou toen Bert? Ik had toen ook ontzettend wel haar, een hele grote paard. Ik zag die toen ook als beginnend sportjournalist En ik zal inderdaad die wedstrijd nooit, nooit meer vergeten. En laten we hopen, de hebben we inmiddels gehad. Maar dat we niet weer met lege handen af te blijven. Dat we niet de voetenmelk van de voetbalsport worden, Dat we niet weer afscheid moeten nemen met een tweede plaats. Hij zet de patroon, kijk, ja hoor, daar is het sluitfiaal. We zijn weg, de eerste seconde, tikker weg van de finale tussen Nederland en Rusland. Rijkaard speelt de bal, terug naar Van Breukelen. En dan gaan we eens kijken wie het initiatief gaat nemen. We lopen toch altijd bezit. Voor de Russen. Niemand actief. Zitopjenko, Wedder 16, gaat hij daar? Is het nat? Nee, van Buiten met de redding. Prima aanval van de Sovjet-Unie. En Nederland mag blij zijn dat het nog op 0-0 staat. Want wat kan Nederland? Het bal via Gullit. Geef hem naar Van Bart terug, De Gullit is overtreding. Ja. Een overtreding van de leiding komt, daar mag je een gele kaartje geven. Het was een absolute overtreding. Maar het was natuurlijk wel een, zoals het heet, professionele. En er is het Gullit die die bal heel mooi over de muur heeft. Toch verrast wordt door die uh, mooie vrijdracht van Gullit. Die dit soort momenten ook nodig heeft om zijn reputatie op internationaal gebied te bewijzen. Erwin Koeman neemt die bal, bal wordt doorgekopt door Gullit. En uh, wordt dan toch uh, weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dus Erwin Koemer die de bal inwerkt, geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staat, Kan die wat voor de Gullit komt die? heeft het erin! Het is een goal! Het is een bal! Het is Maar dat wel 14 jaar geleden. Oerden blijft op de handen. Check dat niet. Check dat de is. En dan nog. Oh, een kans voor de Russen zegt. Bella nog krijgt de bal ineens zomaar voor zijn voeten. Haal hem meteen uit. Maar Joost de bal weet toch over het doel van Van Breukelen. Wij komen weer goed weg. Van Breukelen heeft de bal weer terug gehad. Moet even uitkijken dat hij niet zijn concentratie kwijtraakt. Dan een oorlogsvoetbal. Die gaat op de grijze dus En dan is het afgelopen. We gaan ons klaarmaken voor de tweede helft. De eerste helft zag er in elk geval niet best uit wat het eerste half uur betreft. Gecombineerde de Russen. In Nederland had 5-6. Om zijn daden en zijn doel wij uh, gaan ons nu opmaken voor uh, de tweede helft. De tweede helft waarvoor iedereen zich direct gaat melden. En dan, Bert, ja, dan krijgen we de misschien meest spannende drie kwartier uit uh, dit toernooi. Want dan weten we of we de beker in handen krijgen. En dan krijgen we dus een 4 uh, tegen 4 situatie. Van Tigre naar links naar Arnold Buren. Arnold Buren met meteen de voorzet richting Van Barsten. Kan hij erbij komen? De rechterkant. Van met de slot. Met ja, het er hij zit erin. Hij zit erin. Maar een de goal van uit Een hele goede Hier Juist in de bal en eens in het kruis van. Het wel een hele fraaie en deze ball op de En zo leidt Nederland eigenlijk tegen alle houding in .2-0. Ongelooflijk doelpunt van Marco van Barsten. Die die bal uit die vreemd De bal van Muren ineens op de Vertoffel neemt. Uit een zakelijk ongelooflijke hoek. En bewijst een superklasse voor topscorer van het toernooi. En vijf keer gescoord en volsteen komt Nederland eerst op 1-0 en nu op 2 tegen 0. Worden we dan een Europees kampioen voor het eerst in de geschiedenis. Nederland op 2-0 voor Demjen Demjanenko, blijft toch altijd even kijken. Schullend de lucht blijven vol, blijft hangen van Adenaktenbal kwijt. Ballon niet weg, men hem pas tegen de paal. Oh, dan komen daar goed weg, zeg. Onvoorstelbaar, wat heeft het Nederland zelf hier gelukt. de Russen zijn nog altijd niet weg. Zaterdag op de beginnen tekko. Van Breuken is de goal uit, Van Breuken valt van. Met de ballen naar de open de doellijn. Holger oh, krijgen we nou een dat penalty. Dat een dat penalty, dat zegt Gijs en de, de poste van Breukelen staat ook om op de reden kijken: is het nou een penalty of niet? Nou, ik heb het idee dat tot van Breukelen een geweldige gooi geeft. Maar het is wel degelijk een penalty voor de Russen. En wie staat daar klaar voor? De kleine Bellanoff, meen ik. Belanov met de bal in de handen. En dan gaat Van Breukelen hem nog even toespreken. Heel quasi, vol zelfvertrouwen. Maar we kennen Van Breukelen. Dan gaat hij nog een beetje in zijn, uh, zijn oog staan te wijzen welke hoek hij gaat nemen. Want het is bekend dat Van Breukelen een boekje heeft met alle bekende mensen die straf opnemen op dit toernooi. Van Breukelen weet welke hoek hij gaat kiezen. Kop de bal. En er wordt gestopt door Van Breukelen. Hij wordt gestopt door Van nee. Nou, hij hoeft dit bal heel vaak in hoekje te kiezen. Want de bal ging bijna recht op de, nee. de bal. Van Breukelen heeft de bal voor de oprechte penalty. Maar Jack Jack, Jack, hem hebben we onvoorstelbaar veel Het is niet te geloven, maar we krijgen natuurlijk ook een penalty tegen die geen penalty is. En we krijgen een scheidsrechter tegen die wel tegen ons is. Geen ook over in de middencirkel. Opent goed aan de rechterkant. Vanenburg kan erbij. Vanenburg nog steeds. komt die bal voor? Is het een die die op? Nee! Met de kant. Ongelooflijk, dan gul heel snel, 2 tegen 2 situatie, van Basten van met een hakballetje, er is het fout, Ik had kan schieten en hij schiet daar. Op over, of in ieder geval niet in het doel. Ja. Houdt <laughs> op muren dan, met zo'n mooie bal, nee, geeft hem richting Ronald Koeman op de punt van het stadsgebied, gaat Ronald Koeman uithalen voor de eerste keer in dit toernooi, gaat ie, oh! een half meter over het doel, schitterend, Afval. Officieel, minder dan 20 seconden als breukelen, de bal gaat uittrappen. En gelukkig gevaart, sterker nog, die staan al stiekemtjes te juichen naar in de middencirkel. En dan is het afgelopen recht voor Groot Nederlandse Europese kampioen. uniek die moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis En een terecht moment. Nederland is voetoeviger geweest dan de Sovjet-Unie. Het meest weer op het veld Veldproos, we dat al vijf keer hebben gezien in toernooi. Dan gaat Biegels weer, opgetild door Ruud Gullit, terwijl hij nu overstrook wordt. Ruud Jauer, Riedus de generaal, de zwink, de bul en al die bijnamen die we van het kennen op de schouders. Want hij is populair bij de spelers, bijna niemand miskunt op dit uh, succes. Gullit blijft lachen en dan gaan ze inderdaad de beker in ontvangst nemen van Helmut Kool. Jawel, Helmut Kool die zijn bril erbij heeft afgezet. Gefeliciteerd Ruud Gullit, ze maken een bolletje samen. Nee, daar gaat de bal inderdaad. Daar gaat de beker gelukt in. Luc Gillen, met die geweldige trein. beker. En gaat dat waarschijnlijk doorgeven aan het proefgenoot. Inderdaad, want het is een collectieve overwinning geweest. Een collectief succes geweest van het Nederlands Elftal. En wat zijn ze allemaal hier gelukkig? En wat hebben we net verschrikkelijk zitten lachen toen het hele Elftal op een bank zat. En dan staat het als kleuters. Zelfs 37-jarige Arnold Muren. Die ging helemaal uit zijn bol. Het is voor hem een fantastische afscheid natuurlijk geworden. Op zijn 37 jaar. Met zo'n. Succes, Marco van Basten. Belachelijk moment, die bal van Muren. Ja, Muren die kreeg op die gegeven moment die bal op links, die werd teruggetrokken, hij denk ik geef hem voor. Ik denk, nou laat ik hem maar uit halen, want als ik weer ga draaien en uh, hand nemen en toestanden dan word ik alleen maar moe van. Dus ik denk van nou, schiet hem maar, dan neem ik geen risico, de bal is weg. En ja, hij ging wonder boven wonder, ging hij zo in het kruis. Uh, ik weet niet of je liefde al gezien, je vriendin? vijf ja, meter achter je, ik wil je ontzettend graag zoenen. Daar komen alle oranje vrouwen aan, helemaal in het oranje. En ik sta te steken, want die is van Bast absoluut vergeten. Met de, met de beker in mijn handen. Ik zal die even lekken. Dit is het meest waanzinnige moment dat ik ooit heb meegemaakt. Want ik heb namelijk de cup in de... Marco heeft die cup aan mij gegeven. Meenemen Jack. Heren, ik heb een beker in mijn hand nog steeds. Nee, nou. ja. Ja. Ik geef hem nu een cup. Dat is de penningmeester. Je hebt alles geteld vanaf al die cup. Na het laatste fluitsignaal ging ik door mijn knieën. Ik wilde alles en iedereen bedanken. De hele wereld. Het dagboek van Ronald Koeman. Wat ik voelde, kan ik niet onder woorden brengen. Voetbal kan mensen gelukkig maken. Maar dit, dit is ongelooflijk. Wat je denkt op dat moment: dat je, dat je ongelooflijk blij bent dat je, dat je een EK wint. Maar het besef komt pas later. Ja, het was, ik moet zeggen, de wedstrijd was, was moeizaam. Ik vond dat we zeker in de eerste 20, 25 minuten. hadden we heel veel moeite. Waren de Russen zeker niet te minderen. waren heel gevaarlijk. Maar ja, we scoorden op de, de juiste momenten. Maakten we de calls. En ja, als je dan ook nog. Van Breukelen hebt als keeper die een strafskop tegenhoudt... waardoor het niet uh, 2-1, maar 2-0 blijft. Dan, dan, ja, dan ben je, uh, heb je ook uh, het geluk aan je zijde gehad, laat ik het zo zeggen. Ik besefte meteen dat ik waarschijnlijk nooit meer in mijn leven zo'n voetbaljaar zal meemaken. Qua sfeer en qua succes. Kampioen, bekerwinnaar, Europa Cup en Europees kampioen. Wat moet je nog meer? Dat komt veel later, dat je, dat je dan terugkijkt en, en, en, en ziet wat je allemaal gewonnen hebt in 1988. Maar op dat moment dat, je, dat de wedstrijd afgelopen is, is, is de blijdschap van het winnen van een EK. Ja, uh, juichen en uh, elkaar bedanken. En dan natuurlijk op een gegeven moment dat je, uh, dat je naar voren wordt geroepen. Dat uh, de uitreiking van de beker, uh, wat me nog bijstaat, dat we allemaal... Uh, dacht ik, half op de tribune zitten met elkaar en uh, aan het zingen zijn en aan het hossen zijn. Dus ja, dat, dat, dat is ons wel bijgebleven. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Wat deze titel allemaal heeft losgemaakt en nog los zal maken, weet ik niet. Dan weet je natuurlijk dat, uh, dat heel Nederland uh, de straat op gaat. Maar ja, het echte zien van, van dat en van de, van de gekte in, in ons land... Ja, hebben we natuurlijk pas uh, daarna leren zien. Een EK winnen, dat, uh, dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. Wij hebben dat kunnen doen, uh, ook nog in Duitsland. Uh, vlakbij, met, met heel veel supporters, iedere wedstrijd weer op de tribune. Ja, dat, uh, was in allerlei opzichten was dit uh, een fantastische EK. De titel was Van Ons. En Oranje ook. Gevierd moesten worden met de selectie. Een dag na de finale zouden Rines Michels en zijn mannen uitgebreid gehuldigd worden. Eerst in Eindhoven en daarna in Amsterdam. Op het Museumplein dreigden mensen even in het gedrang te komen, maar Ruud Gullit wist de menigte voor het podium op tijd naar achteren te dirigeren. Het hoogtepunt van de dag was voor iedereen waarschijnlijk toch de rondvaart door de Amsterdamse grachten. Tines Visser was een van de schippers van Rederij Kooi. Die sfeer hier, al die, mensen die, al die mensen die uit die ramen staan, die prachtige grachten, die grachtenhuizen. de middels, hoe is het? Ja, lekker rustig, lekker rustig. Nou, dan gaan we met de bootvader waar dus ook uh, het Nederlands zelf van in heb gezeten. En dan komt hij zo aanvaren de president John F. Kennedy, dat was dus de boot. Dat was de boot met de Nederlandse spelers, ja. Was dat ook zo'n beetje ja, de beste boot die u had? Hè? Want ik kan me ja. voorstellen, kampioen wilt u op de beste boot. Hè? Ja, dat is uh, de beste boot. Dat was toen de tijd ook de Koning in mij Kijk, daar komt hij aan. Dan bekijken ze 1, 5, ja. Ja. Waar gaan we nu eerst heen. We gaan nu uh, naar het startpunt uh, waar het begonnen. Dat was bij de Marinekazerne Amsterdam. De marinekazerne, daar kwam de selectie aan boord. Daar kwam de selectie aan boord. Velaag, we, we gaan hier gewoon door. Ja, paren we gewoon naar naartoe. Nou kijk, hier zijn we dus bij de marine. En daar bij het botenhuis van de marine, waar nou die twee bootjes liggen... ...daar zijn de spelers dus aan boord gekomen. en Hier was het nog rustig, maar toen ging u varen? Nou, hier lagen alle bootjes. Hier, waar we nu varen, lagen alle bootjes. Dus, Dat hier kon hier lag... allemaal gewoon komen? Ja, hier kon het komen. Hier lag een politieboot voor. En die heeft dus uh, ruimte gemaakt omdat wij er tussendoor kunnen komen. Het was dus een krioel van boten. Ja, het werd gevaarlijk wat dat betreft. Hè? Ja, het, wordt, het werd gevaarlijk. Want ze willen allemaal naar de spelersboot toe natuurlijk. En ze willen allemaal zo dicht mogelijk erbij om handtekeningen en alles te doen. Maar ja, het is, de politie hield ze wel uh, op veilige afstand. En nu als schipper zat eigenlijk maar één optie. Hè? Ja, gewoon vaar en. Uh, maar volle kracht vooruit. Ja, dat hebben we ook gedaan hier in het Oosterdok. Zo hard mogelijk om naar de gracht toe te komen. En op dat moment natuurlijk nog geen weet van wat er allemaal bij die grachten zou staan. Nee, dat waren we niet. We stonden zelf echt uh, met uh, horen de oren te tuiteren van wat is dit hier aan de hand. Zo? Het dus. We zijn weer de brug gepasseerd waar allemaal mensen staan. burgemeester Van Tijn, die we zo even zullen spreken, zei dat er uh, meer mensen langs de grachten staan dan er uh, inwoners zijn in Amsterdam. We varen nu op Damstier bij Hotel Europe En hier stonden ja, echt euh, zoveel mensen. Je kon over de hoofd heen lopen. En de mensen sprongen ook gewoon in het water om naar. De Ze te deden de gekse dingen, Ja, echt gekse dingen. De politie had handen vol werk met de bootjes die er langs varen om de mensen van de, de spelersboot af te houden. <laughs> Want wat zag u allemaal gebeuren? Nou, ik voer erachter. Je ziet de mensen gewoon naar de boot toe zwemmen. Dus je moet uitkijken. Je hebt je ogen tekort eigenlijk, wat dat betreft. Wie ben jij? de gaan misschien uit Bruikelen. Waar kom je vandaan? Uitbreukelen. Je bent op die boot gesprongen, hè? Ja. Je bent erop getrokken door de spelers, hè? Nee, ik ben erop gesprongen en toen zijn we erop... Er zagen ook mensen trouwens die aan boord komen, hè, van de boot. Nou, er is eentje, ja, die hebben ze dus van boord gehaald... en er zijn jongetjes aan boord gesprongen. Ja, die werd nog geïnterviewd. Ja, die werd geïnterviewd. Ja, die stelde ik op een gegeven moment meegevaren, dus tot aan het Rijksmuseum. Maar ben je alleen hier? Ja, nee, daar stond nog iemand waar ik mee was, man. Ja, hoe kom je nou terug? Houd, je dan weer. dit is mooi voor jou, hè? Ja, natuurlijk. wel lekker zitten. Het zag er heel feestelijk uit natuurlijk, die mensen in het oranje die in dat water sprongen. Maar hoe gevaarlijk was dat nou eigenlijk? Dat is echt heel een gevaar. Kijk, als ze heel dicht bij de kant komen... en halverwege het schip kennen ze door de schroefwerking, uh, kennen ze in de schroefzuigen. Dus, uh, dus de politie was ook constant bezig om die mensen af te houden. Als ja, ja. je nou rechtuit vaart een beetje. We hebben hier een brug gepasseerd. En achter die brug breekt dan meteen weer een enorm gejaagd los van de mensen die daar uur hebben staan wachten. Ik geloof dat u in een beeld heeft een zinkende woonboot... Want er staan ongeveer duizend mensen op. Ja, nou kun je draaien hoor, rustig aan. Misschien kan ik een Mark vragen, onze bel, ja, hij heeft hem in beeld. Deze boot kunnen wij afschrijven. Zo rondom die grachten, daar stonden dus heel veel mensen. Ze sprongen in het water, maar ze stonden ook op de boten. Ze stonden ook op, op sommige woonboten, stonden ze, ja. Dus, uh, en dat kun je ook wel zien op uh, de foto's die er gemaakt zijn, dus... Uh, ja. Ja, zullen je... die mensen denk ik, niet zo leuk, denk ik. Die bewoners niet? Nee, nee. nee. Want ja, als je het zo zag, dan dacht je, die, die boten gaan niet overleven. Nee, dat zie je. Als je zo meteen weer bij ons op de rederij komt... dan kun je ook zien de foto's van ons ponton. Ja, nou, het, de ramen stonden wat in het water. Echt waar? Ze stonden ook buur op het ponton? Bij ons op het ponton ook. Nou, als er zoveel mensen op staan, dan zie je echt... het is zeg maar een uh, goede 75 centimeter van het water. Zo diep was hij gezonken. Morgen in de krant een advertentie. Gevraagd, nieuwe woonboot, niet te duur. Komt er een januari, Herbert. Ook op het water heeft rechts voorrang, toch? Ja, dat is het ook zo. Het voorrang. Was het voor u als schipper een uitdaging, die rondvaart? Ja, zeker weten. Eh, wat je ook zag, ook, het was hartstikke leuk, maar zoveel boogjes. Dus je moest al je aandacht houden en je stuurmans kunnen gebruiken. Natuurlijk. Of kwam het besef van dat het toch wel heel erg tricky was pas later? Ja, later pas. Dat je bij je eigen de, de beeld er terug ziet van... Hebben wij dit gedaan? <laughs> is, zo is het wel, maar je leeft op een gegeven moment, op dat moment in een roes. Ja. Dus die spelers die moesten naar voren in topvorm zijn, maar u op die dag? Ja, wij op die dag, ja. En dan uh, staat er ook best wel eens af en toe zweet in je hand hoor, voor uh, bepaalde dingen als uh, situaties die komen. Ik denk dat de schatting van de politie die het dus heeft over een miljoen, die te laag is. Hier, nou oké, je gast erop geven hoor. De bruggen worden steeds smaller hier. Ja, we gaan er weer doorheen. Nou, dit, dit gaan we... Hier moesten de internationals even bukken, denk ik. Ja, hier wel, ja. Nou, overal, hoor. want ze stonden op een gegeven moment ook op de kapper bij ons. Op het dak? Op het dak. En uh, ja, ze moesten ze toch afgehaald worden voor met die bruggen, dus uh, dat ging niet anders. Over gevaarlijk gesproken? Ja, zeg dat wel, ja. Hé hey Ruud, dit overtreft alles? Dit overtreft alles. Ja, uh, we kunnen niet meer stuk. Nou, we zijn daar nou hier zeg maar, op de oude zijtsvoorburg wel terecht kwamen. Nou, toen zag je al uh, zoveel mensenmassen, maar het is eigenlijk een uh, relatief smalle gracht. Totdat we zo meteen uh, op het Rokin terechtkomen. Nou, daar uh, stond het zwart, echt zwart van de mensen staan. Nou, dan gaan we de brug onderdoor. Hier de brug onderdoor, Toen kwamen we op het Rokin. En hier zag je toen in één keer zoveel mensen staan dat we eigenlijk denken van wat is dit eigenlijk? Ja. Waar zijn we terechtgekomen? Inmiddels de, de nationale creep aanvallen. Zet hem er maar langzaam tegenaan. Heeft u Amsterdam ooit wel eens hectischer, drukker en euforischer gezien dan op die dag? Nee, nee. Je ziet enkel met de koninginnen dat er een heleboel bootjes op het water zijn. Dat je onder het over de bootjes kan lopen. Maar qua hectiek, nee. Bedankt en we zullen het nooit, nooit vergeten. Samen zijn we sterk. Eendracht maakt maar. Is dat niet Zit Een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doel. De EK van 1988 had destijds ook effect op de hitparade. Veel voetbalhits, zelfs een hit voor Ruud Gullit, met het bandje Revelation Time, South afrika En dit was de grootste van allemaal. Een klassieker inmiddels, André Hazes en het Nederlands elftal... met Wij houden van Oranje. En tot zover ook de serie over het EK88. Het is 25 jaar geleden... Ik zou zeggen, laten we het volgend jaar gewoon lekker nog een keer doen. We gaan uh, terug naar het nieuws van vandaag, de sport van de dag. Landskampioen Ajax stond uh, vandaag voor het eerst weer op het trainingsveld... maar niet voor de fans. Er wordt gewerkt aan uh, de velden op het sportcomplex De Toekomst... en op het veldje waar Ajax dan wel trainde... kon de veiligheid van de supporters niet worden gegarandeerd. In alle rust begon trainer Frank de Boer dus... aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Zelfs op transfergebied is het nog rustig. Geen nieuws en dus goed nieuws. Ja, voor ons op dit moment wel. Maar je weet zelf, uh, ze hebben de, de transferwindow nog twee dagen verlengd. Uh, volgens mij 2 september. Uh, volgens mij om het over het weekend heen te tillen. Tenminste, ik zou geen andere reden weten, in ieder geval. Dus ja, je weet, je kan nu zeggen, ja, we hebben nu nog alle spelers uh, binnenboord. Maar dat kan zomaar over een week, maar dat kan ook over een maand uh, of anderhalve maand ver, verder. kan het heel anders zijn. Dus ja, dat, dat weet je dat je als club, als trainer, dat je daarmee te maken hebt. En ja, dat is geen prettige gedachte eerlijk gezegd. Maar uh, ja, tot nog toe uh, zullen zij uh, de meeste 1 uh, juli zullen ze aansluiten. En dan hebben we een, uh, ja, een hele mooie selectie. En als dat zo zou blijven, ja, zou ik direct voor tekenen. Aan het eind van het seizoen, van vorig seizoen, heb je gezegd er zijn drie spelers waarbij we rekenen op een vertrek: ja. Eriksen, Alderwereld en Siem de Jong. Ja. Kun je dat antwoord nu herhalen? Ja, nog steeds, ja. Op Siem de Jong, nou, omdat ja, daar lijkt het een beetje op dat hij misschien gaat bijtekenen. Nou, is, uh, Siem heeft altijd gezegd uh, dat hij als er een, echt een goede club uh, zou komen, dat geldt eigenlijk voor alle drie, maar Siem heeft nog gewoon uh, twee jaar, nou, hij heeft natuurlijk de optie uh, om eventueel naar het WK te gaan, uh, hij weet dat hij uh, hier aanvoerder is, natuurlijk heeft hij geen garantie voor een basisplek, maar hij heeft natuurlijk op dit moment wel een, een streepje voor. En, zal uh, ja, waarschijnlijk heel veel minuten gaan maken in de Eredivisie en in de Champions League. Nou, dat is een, is een must natuurlijk, wil je naar het uh, WK uiteindelijk uh, gaan. Dus dat is voor hem, denk ik, een hele belangrijke overweging om eventueel voor ijs te uh, blijven spelen. Anderzijds, ja, wie weet, komt er nog. Kijk, het carousel in heel Europa is nog niet aan de gang. Dus ja. Dus we moeten afwachten en dat is een hele spannende periode voor de spelers zelf, maar ook uh, ja, voor, uh, voor de technische staf van Ajax. Is Sim de Jong ook degene die de weg blokkeert uh, voor de komst van Maher? Want daar is ook in de krant het een en ander over te doen geweest. Mark Overmars heeft gezegd van ja, uh, we hoeven hem niet meer, we hebben andere prioriteiten. Nou, dat heeft er wel allemaal mee te maken. Daarnaast, u uh, weet uh, de filosofie van ons, we gaan niet meer zoveel geld uh, uitgeven. En uh, hoe jammer dat ook is, want uh, Maher is gewoon een hele goede speler. Zoals Van Ginkel dat ook uh, is. Maar ja, wij gaan niet meer 8, 9 miljoen uh, betalen. Dat, dat, dat hebben we al twee jaar geleden duidelijk gemaakt. En we zitten nog steeds uh, in die filosofie. En ja, dan zullen we met andere namen moeten komen waar wij denken waar ook uh, rek in zit en uh, potentiële internationals. Lerin Duarte van Heracles, is dat een potentiële speler voor Ajax in jouw ogen? Ik vind wel dat het een potentiële speler voor Ajax is. Die uh, vrij mult multifunctioneel is. Hij heeft uh, bij uh, Heracles ook al gespeeld. het middenveld, aanvallende middenveld. Hij heeft vroeger altijd uh, linksbuiten of rechtsbuiten gespeeld bij Zwarte. Dus het is een uh, hele goede en uh, technische begaafd speler. Tot slot hoort bij ja, vooruitkijken naar een nieuw seizoen. Waar zit jouw persoonlijke uitdaging in als je net drie keer landskampioen bent geworden? Ja, dat is best wel lastig. Kijk, als we dezelfde selectie zouden hebben, dan zou ik wel weten waar zeg maar, de accenten zouden liggen. Maar stel dat je opeens wel die drie jongeren, ja, dan ben je eigenlijk weer, net als vorig jaar, ben je dan weer in dat proces bezig om ja, eerst een elftal te bouwen en ja, langzaam naar het goede voel te gaan komen. Ja, en als het niet zo zou zijn en je zou zeg maar, twee jongens uh, kunnen behouden, ja, dan ben je al een stap verder. Ja. Dan moet je je prioriteiten al in het begin ga je dan, uh, anders uh, neerzetten. Mag ik samenvatten? Je wil echt wel weer kampioen worden. Ja. Maar je wil nu ook een keertje verder komen in die Champions League. Maar dat hangt weer helemaal samen met die rotdatum van 31 augustus, dan wel 2 september. Ja, dat is correct. En dan hangt het vanaf wie kan, je, wie kan je kopen en hoe snel kunnen ze zich aanpassen zeg maar, aan het systeem van Ajax. En kost dat moeite of niet? En ja, dan moet je eigenlijk pas, als we ja, in de Champions League bezig zijn, dan kan je me eigenlijk die vraag weer weerstellen. Ja, hoe ver denk je dat je kan rijken in de Champions League en in de competitie? Dat zei Frank de Boer tegen Angelo Terwiel. Geen groot transfernieuws dus nog bij Ajax. Wel een transfer binnen de gelederen. David Ent is niet langer teammanager. De leiding van Ajax zoekt naar een andere functie voor Ent... die de afgelopen 15 jaar de rol van teammanager vervulde. Ajax overweegt om Ent te vervangen door een oud-topsporter... Cherk Smeets, voormalig honkballer... en Mark Teewerse, ex-hockeyer zijn voorname kandidaten. De Europese voetbalbond UEFA heeft Venerbatje, de Turkse club van aanvaller Dirk Kuyt... twee jaar geschorst voor Europees voetbal en Beziktas is voor één seizoen uitgesloten. Beide straffen zijn een gevolg van een onderzoek door de UEFA... naar omkooppraktijken en fraude in de Turkse competitie in 2011. Door de schorsing mag Venerbatje komend seizoen niet deelnemen aan de Champions League... en Beziktas niet aan de Europa League. Tot zover voor vanavond. Wij zijn er morgen weer. Onder meer met tennis vanaf Wimbledon en straks het oog met Mieke van der Wij.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 IT-managers, opgelet. Wilt u echt besparen op uw IT-aankopen? Scholten Awater brengt besparen naar een hoger niveau. Met de IT-diensten van Scholten Awater bespaart u niet alleen geld, maar ook tijd, CO2-uitstoot en een hoop zorgen. Bespaar bij Scholten Awater op uw IT-aankopen. Reken het uit op itcalculator.nl. Zomer in Deventer. Een actief dagje uit of een cultureel dagje uit voor jong en oud.